De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Welkom, luisteraars, bij de tweede uur van de Krochten met de Malpy Brothers. Voordat we gaan beginnen, hier eerst een ontboezeming van Rick. Dat ook toch een soort remmende factor was. Ik weet niet hoe Rob dat beleefd heeft, maar ik was natuurlijk gymnasiast. He. En het was. Uh... In mijn tijd, zeker in Eindhoven, niet wel dan dat je als uh, gymnasiast voor rockmuziek interesseerde. Nee, dat kan ik voorstellen. En dan, eigenlijk kon ik het zelf ook niet helemaal serieus nemen. Nee. Het was okay. echt als een hobby, maar niet als een levensroeping. Nee. Ja, ja. Ja. Ja. Heb je nooit de drank gehad om in het Latijns te gaan zingen of zo, of in het Grieks of zo? <laughs> nee. En dan beginnen we nu het tweede uur met het nummer The Fire Still Burning van hun tweede album Still Burning. Fine in my life. Then I was running out of fuel. I was feeling rusty, low down, like a worn out, useless tool. Empty in my body and my soul. Cause I was burned burn out and away to get back clean and cool burn out burn out I walked in circles like a fool lots of love I met on my way, pain and and the way went down like a mountain hiking trail music took me all along this road get up when you feel right go down to sleep when you're tired rock me baby rock me day and night yeah Third the fire's still burning till the end burning burning the fire's still burning till the end the fire's still burning till the end Eén vraag toch nog even gesteld mag worden, want ik heb jullie beide favoriete lijstjes gezien van je eigen werk. Hoe krijg je iemand als een grootheid als Paulus Schaefer om mee te spelen op je plaat? Hoe is dat gegaan? Nou, ik denk dat het uiteindelijk komt omdat mijn broer Bert, bij de Sinti bekend als Tykno, Paulus Schaefer nog de fles heeft gegeven. Kijk eens aan en ik, heb, ik ken hem ook al, al jaren, ik heb altijd een goede verstandhouding. Maar natuurlijk ook omdat ik broer ben van Ticno. Bovendien, ik heb het ook andere gitaristen spontaan horen vertellen. Paulus is de liefste man die er rondloopt. Geloof ik ook, dat, ja. Dat klopt ook, het is zo'n lieve man. Ja. Hoe ging dat in de studio? Wist hij meteen wat hij moest doen? Of? Hij had het, hij, ik had hem twee liedjes uh, voorgelegd. Uh, Bluetooth Espanol en ja. nog een liedje van mij, de Sad Zone. Maar hij had gekozen voor, voor Espignal. Had hij thuis had hij drie verschillende versies bedacht voor die solo. En die, hij heeft die alle, alle drie gespeeld. En nog een, een geïmproviseerde versie heeft hij ook nog gedaan. Nee, maar zoals hij speelt, jongen, dat was een verrukking. Dus een, een muzikant, heel vriendelijk. En het komt er zo uitgespoten. Wat, wat hij ook speelt. Zo. Precies het goede tempo, het goede ritme, het goede moment. Twee nummers heb je hem voorgelegd. Ja. Had je, hem niet, je hebt hem wel gevraagd of hij niet allebei wilde doen. Staat nee, zo. de ene dat kon hij uh, spontaan uh, heel makkelijk spelen. De andere had hij moeten op, stu op moeten studeren. Maar dat is ook heel interessant hoor. Hij, wel dat hij, uh, hij kent 75 nummers uit zijn hoofd. En de rest doet hij op zijn gevoel. Ja, ik wil nog een beetje tussen. Uh... De fase, of eerste album en tweede album. Hè? Wat je zegt, uh, toen sloeg het leven toe. Ja, <laughs> dat vind ik ook wel mooi. Hè. Ja. Ja. Maar in wezen heb ik al die nummers geschreven voor Henke. Hè? Zo oud zijn ze. Ja. Ja. Dat wist ja. ik niet. Bijzonder. Daarom ken ik Alone Again eigenlijk. Dat, is ja. dat ook wist ook ik, een ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Maar die andere nummers ook wel. Ja, ja uh, uh, hoe heet dat? Uh? Be my baby, this is a this is a message for my baby, my girl, my wife. Never hide the things we share together. Ze kunnen wel zeggen dat ze jouw muze is geweest. Ja, toch wel. Ja. Nou ja, en Til ook, hè? Want uh, nee, dank je, koffie, lieve wijn. Dat had ik geschreven, geïnspireerd ja. door de eerste romantische ontmoeting met Til 40 jaar geleden. Maar dat zong ik al met het Smartlapper-trio. Nee, dank je, geen koffie. Liever wijn. Al is het nog wat vroeg. Ik wil vandaag <laughs> weer dronken zijn. Jouw kamer wordt mijn kroeg. Nou, ook een beetje ironisch, ja. toch? Ja, vind ik mooi, zeker. Ja. Rob, dan kunnen we het nu even hebben over het hoofdstuk Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Want daar vragen we ook altijd naar, hè? Als we de krochten. Ja, ik weet, dat jij, waar heb je al aan de drugs geschreven, natuurlijk, hè? Nee? Maar, nee? Nee. Ja, de, wat, wat noem je drugs? Ja, dat ik zo. Uh, Soft drugs, noem je dat ook drugs? Ja, nou, drugs. Rick, uh, dat noem je ook. Ja, nee. <laughs> bij <laughs> ons geen hard drugs. Bij nee. Rick niet en bij mij nee. niet. Nee. Heel nee. gek dat. Dat, dat we al, hebben we niet gedaan. Dat, is, heb, ik nooit dat gedaan. heb ik ook nooit op mijn weg uh, ontmoet. Ik heb... Nee. Ik heb ja, alleen een keer in mijn studententijd op een uh, feestje bij een medestudent. ...waren ook uh, pistolen Paltje en Tim Crabé. Oh, ja? Toen hebben we pistolenpalkje cocaïne zien aanbieden aan Tim. Maar niet, niet aan mij, het is echt. Uh, nee. <laughs> Jammer, maar wij, onze favoriete combinatie ja. was toch eigenlijk. Uh, als we gejamd hadden in de flapkan. dan gingen we op de bank zitten en dan zetten we de algoritmes van uh, YouTube aan. Ja. En dan ging jij uh, Belgische bier. En een jointje erbij. En ik ging op de whisky met een jointje erbij. <lacht> dat, Over dat... harddrugs gesproken. Maar um, er, waren toen, er waren niet zoveel uh, remmingen en, en, en bepalingen zoals ja. nu is, is een andere tijd lang van het worden. Het ja. Ja. was uh, wat vrijer allemaal en makkelijker. Ja. Ook een andere tijd. Ik ben één keer toen met jou mee geweest naar de Setsmo. Nou, je kon geen hand voor ogen zien. Zo, zo sigarettenrook uh, hingen in die kroeg. Ja, ja, goed, ja, ja. Maar het hoorde er wel bij destijds. En dan nu weer een nummer uit het lijstje van uh, Rob: Richie Vellens met La Bamba. Je had het net over de krochten. Ja. Kan je daar wat over vertellen? De krochten? Ja. Hoe wij daarmee begonnen zijn. Ja, en wat het is en zo? Nou, wij zaten op een dag, wat we wel vaker deden, alleen Pieter was toen een afwezig, zaten we weer te kijken naar YouTube en lieten ons verrassen door het algoritme. En we zagen de een naar de andere fantastische muzikant van waar nooit een mens van gehoord had. En we dachten, wat is het toch veel... Wat zijn het toch van muzikanten die zo goed zijn waar niemand iets van gehoord heeft? En vaak ook in de, in de provincie, in Nijmegen, zeker toen. Ja. En toen zei Pim, uh, we hier geen programma van maken. <kijkt> nou, dat, uh, dat vond ik wel een het land van Pim. Ja. Het is echt verbazingwekkend dat hij het nou al bijna vijf jaar volhoudt. Klopt, en, in november vijf jaar. Zo, ja. zo uh, handig in de schoren. En toen dacht ik, nou, de krochten, uh, zoektocht naar de wortels van de nederrok. Dat lijkt me wel een hele goede titel. Ja, want als eerste zijn we bij Frank Graaienveld geweest. Ja, ja, ja. ja, toen hadden we ja. natuurlijk nog de verbinding dat Frank en ik samen op de eerste Fluiten Paradijs hadden gestaan. Oh, hij was er ook bij. Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja en Harry hadden... Hart Harthold kan ik Harry... ook nog wel. Naar ja, ja. ja. ja. Hij ah, was een uh, gitaarleraar van mij geweest in Amsterdam nog.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 Het was het zwarte schapende familie. Niemand wilde het nummer geven. Uiteindelijk één broer met wie je nog een beetje contact had. Die gaf, uh, die gaf het nummer. En zo kwam ik bij Harry Hartel terecht. En hij uh, zei, kijk, wat vraag je? Nou, 50, 50 gulden per uur. Zo. Prima. Ja. Bel je me een week later op, zit hij. Rick, als jij komt, wil je dan 200 gulden meenemen? Want uh, ja, het blijft een rol, hè. Ik moet in het weekend naar mijn vriendin in uh, Nijmegen. En ik moet ook nog eten van deze week. En ik heb gerooi cent meer. <laughs> dus die 200 euro gulden was ik kwijt. En uh, nou, ik heb uh, gezellig uh, met hem uh, gitaris gehad. Maar vooral gepraat over het vak. Ja, ja. ja. En zijn ervaring. Maar was dat ja. je eerste, want je was al wat ouder, maar toch je eerste gitaarles? Nee, het nee, was bij Wim van Gennep van de Heikrekels. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja nou, en ik heb ook nog een jaartje klassiek gitaar gespeeld. Okay. Maar toen, uh, jaren later, wil, had ik wat gewonnen. 700 gulden, geloof ik, in de Giro-loterij. En toen wou ik een nieuwe gitaar kopen. En toen zei hij, mijn gitaar staat te kopen, maar ik, ik moet namelijk een nieuwe auto hebben. En toen heb ik van hem de... Een vintage gitaar overgenomen, een echte Galama. Oké. Okay. Ja, dat zeggen jullie misschien niks, maar dat, ja, dat is wel bekend. Ja. Een van de, ja. de Nederlandse gitaarbouwers. Ja. Ja. Speciale gitaarbouwers die ook al voor Focus werkte. En uh, nou ja, dat verhaal uh, heeft hij verteld toen wij hem inschuwden voor de krochten. Ja. Dat hij uh, op tour was met Django Edwards en in Wenen stond. In een mooie zaal. En dat hij uh, zijn act deed. ...dat hij van een verhoging afsprong en solo speelde op die galema. Maar toen gleed hij uit over bier op de grond. En toen brak zijn uh, hals af. Nou, die is uh, gemaakt. Toen ik die gitaar kocht, had hij er 25 jaar op gespeeld. Toen was die, vond ik, vrij provisorisch gemaakt. Toen stond flikkerde hij een paar jaar later uit mijn gitaarrenrek. Weer hals eraf. Maar toen hadden we in Haarlem de fantastische gitaarbouwer uh, Eugen Wolf. En die heeft hem zo goed gerepareerd. Yeah. Die gitaar is beter dan hij ooit geweest is. Hij heeft er een hele reportage van geplaatst op uh, internet. Ja, nou, echt smullen van het vakmanschap. Ja. Die heb je nog steeds. Ja. Oké. Okay. Ja. En nu het nummer waarvan we wel kunnen zeggen dat het bij Rick hoort. Jeremy Lewis met Great Balls of Fire. A man, insane. You, you broke, broke my will, man. but what a thrill. Goodness, Goodness grace is gracious, great balls of fire. I left you love, what I thought it was you funny. You, you came me along and woo, now, honey. I've changed my change mind. mind. This love is fine. Running as gracious, great, great balls of fire. Of the Kisses the baby. Mmm, feels good. good. Yeah. Hold me, baby. I love you like I love lover should. Oh, you're, you're fine, fine. So, so kind. Got to tell this world, world? that you're mine, mine, mine, mine. That you've you you you you you that that like cut my nails done and I've twiddled my thumbs. I'm real nervous, but it's sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. This girl, she's just a Balls of fire. Oh my Rick je vertelde ook dat jij geen of geen gitaar speelde maar je zong Ja ja. Toen was ik was inderdaad bij de eerste bandjes uh, met Rob was ik de zanger. Paan speelde ik geloof gitaar. Maar, uh... maar de volgende had je ook nog een leuke gebaren of zo? Of rende je nog op en neer? Of, uh, nee? Geen show? Ja. Ik zou even vertellen. Ik heb natuurlijk allemaal van die... Uh, hoe noem je dat? Een beetje, een beetje waanwijze verhalen. Ja. Maar uh, je had het uh, parochiegebouw in Mirohout. Hout... En dan speelden de outsiders. Okay. En mijn broertje was zo, die was toen 14 of 15. En een meisje, die zei: Wat goed, wat goed. Toen zei een meisje tegen hem: Nou, je had die twee weken geleden moeten zijn. Toen speelde het pas: een goede band, de Bits. Echt waar. <laughs> en dat was, en die vraag wat deed je. Dat was zo'n podium, daar lag ik op, een, uh, op het podium kruipen met, met, met de tamboerijn op de grond slaan. En op een gegeven moment ja, loop microfoon in mijn hand het publiek in uh, tussen yeah. al die meiden. In de, ja, dat kun <laughs> je nog ja. herinnerd. Optreden Milo Mielo houdt. Hey, oh oh ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik had na afloop van zo'n avond dat ik helemaal een blauwe, blauwe been waar ik steeds tamboerijn oh, tegen het had. Oh, dat het. de Dan moet ik ineens denken aan de voorzanger van van de Byrds. Uh, uh, Roger je de, Nee, Clark, hoe heet hij? Uh, Gene Clark natuurlijk. Oh. Die speelde ook geen gitaar in die band. Die, deed alleen, die had alleen een tambourijn. Ja. En, en die, die, die was dan de solozanger. We hebben ook een keer ook de tweede prijs gewonnen bij een uh, tiener talentenjacht. <laughs> ook een Milo Hout, geloof ik. Toen zong ik uh, Lessons in Love. Of een klif, uh, hè? Ja, ja. ja. En we hebben nog bij een uh, talentenshow bij Jody Hoes gespeeld in Weert. God, je, we, En we hebben bij een talentenshow in Den Bosch gespeeld. Ja. ja waar en, we uh, de eerste pa, pa, uh, passen op het pad van uh, succes van de komiek... André van Duin. André van Duin hebben. Die, die oh, ja. En, en dat wisten wij natuurlijk niet op dat nee, moment. nee. Ja, en we stonden te wachten en we kwamen na hem waarschijnlijk uh, in de rij. En uh, stond, het gordijn was dicht en daarachter stond zo'n kleine bandrecorder, Ik denk een nagra. Oh, iets. Van, ja. Ja. En uh, hij zat dus gewoon te mimen voor die gordijnen. Dat zag ik niet zo goed verder. Maar ik hoorde allerlei geluiden uit de bandrecorder komen. Maar daar zat hij dus, zo, dus nee, praten ja, ja. en zingen en we, allerlei korte stukjes, ja. zo is hij begonnen. Ja, ja. En ik dacht dat hij ook die talentenjacht uh, gewonnen had. Ja, hij, toen had, was maar, een ander talentjacht. Had hij al gewonnen? Hij was toen wel een, een landelijk pauzenummer met uh, hoe heet het bandrecorder? Oh, het was al een pauze. of zoiets heet dat. Ja, ja, ja. Bandparodie, ja. ja. Nee, het was toen een, een of andere talentenshow had hij gewonnen. Ja, nou ja, ga, ik, ik maak deze versie van de ja, he. vraag <lacht> Het narratief. Kijk, het narratief kun je altijd ja. zelf maken. Ja, dat is waar, ja. ja dat is leuk. Oké, okay, ja, maar even maar... terug naar de Malpie Brothers. 2013 dus de eerste. En toen, hub we gaan gauw door naar de tweede. Maar het leven. Ja, en toch weer bovenop komen, hè. Nou, zeker. Alles maar ijzer is ijzersterk en... Uh, die, die, die, die, die uh, steken alle weer zijn kop omhoog. En, uh, ja. We hadden we het, weer het over. dat ja. is het goede ervan. Ja. We hadden ja. ons de, de duikelaartjes kunnen noemen. <laughs> die ja. opkamp, Want Rob ja. die is ja. nu ook niet meer helemaal in de, zijn jeugdige uh, toestand. Hè? Ja, nee. maar we gaan nog voorlopig door, hè? Zeker weten. Ja. Maken jullie nog muziek samen? As we speak. Of nou, we zijn, uh, uh, we proberen uh, via ook de computer te doen, dat komt nog niet helemaal van de grond. Dus via dat programma Jam ja. En we hebben we met een oude makker, zijn naam viel er uh, dus straks even. Hij speelt hier ook mee, Jan Bloeming, op de eerste cd. Hij speelt heel goed uh, Mondmonica. Uh, hij heeft ook een, een prachtige uh, harmony vocal trouwens. Maar daar proberen wij ook weer van wat van de grond te krijgen. Maar die wordt ook geteisterd door uh, kwalen her en der. Ja, ja. Dus dat gaat wat moeizaam, uh, komt dat uh, van de grond. Grip. And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be Dan misschien even terug naar Rick. Uh, welke muziek heeft jou beïnvloed? Hè? Je hebt een mooie lijst gegeven. Welk nummer springt eruit? Little Richard. Oh my soul. En waarom die? Want voor mij was het een redelijke onbekende. Ja. Nou ja, toen ik uh, een jongetje was van een jaar of elf, 12. En flarde rockmuziek op uh, pikte, Toen hoorde ik ook dat Little Richard niet alleen Tootie Fruity had uh, gemaakt. Fantastische. Uh. Yeah. Ja. Mm. Nummer van de eeuwigheidswaarde, natuurlijk. Maar dat hij ook zich helemaal te buiten ging aan gekrijs in <laughs> Oh My Soul. Nou, dat vond ik fantastisch. Net zoals ik in die tijd uh, Vince Taylor een fantastische rockerolle vond. En, en dat nummer van Cliff, wat ik noemde, ook uh, I Cannot Find a True Love. Ik hield wel wat meer van de, van de hele rauwe nummers in die tijd. Heb je, ook, je hebt je ook verdiept hè, je, in, zoals je dat vaak doet, maar in Little Richard, in de figuur Little Richard. Ja, ja. Een, ja, een fenomeen. Natuurlijk. Het feit dat uh, een zwarte jongen diep in het zuiden van de Verenigde Staten een carrière kon opbouwen. Uh, als homo. Ja. Als ex, exorbitante homo, hè? ook met flamboyante ja. kleding en zo. En niks verhullend in zijn teksten. Nou ja, Toet de Fruity was natuurlijk bekend, dat ging eigenlijk. Uh, in zijn oervorm uit de kroeg waar hij het zong, de gay bar, ging het over anaal geslachtsverkeer. Ja, dat zijn zijn achtergronden. En dat hij tot aan het eind van zijn carrière dat eigenlijk, eigenlijk volgehouden. Want als je nog zijn zeventigste zag, met zijn uh, fantastische uitmonstering, <lacht> zong die die nummers nog precies hetzelfde <lacht> als wij het eerder. Ja. Dus zijn dus uh, domineesperiode, zijn dus periode dat hij de homoseksualiteit afsweerde, afzoorde. Hij was eigenlijk de eerste echte dat de creet wababababa boom. Dat is een oogcreat. Ja, ja, ja. Wat fundament. Ja, wat ja omdat hij me... denk ik ook zo geweldig dat hoge zingen wat Paul McCartney ook heeft overgenomen. Ja, ja. Mm -hmm. In Long Tall Sally heeft Paul McCartney dat uh, gewoon gekopieerd, hè? Long Tall Sally. Ja, ja. Dat, ja. Dat... Little Richard was een van de meest jaar. Uh, uh, uh, ...onvoorwaardelijk maakte hij... ...hij maakte hij, ...hij donderde hem... ...niets dat hij homoseksueel was... ...hoewel wij wisten dat... Ik, ...in die begintijd wist ik dat niet hoor... ...dat uh, is een prachtige documentaire... ...over de gemaakt... ...die recentelijk is uitgezonden... ...fantastisch, want het is niet zo heel geweldig... ...verder met hem gelopen... Uh, ...wat betreft... Uh, ...acceptatie uh, is er nooit gekomen... ...ook niet als zwarte mannen... ...dat is altijd natuurlijk een probleem... Ja. Maar hij heeft onmiskenbaar in artistiek opzicht zo'n zwaar stempel gedrukt op de ontwikkeling van de rockerhol. Ja. Uh, en ja. later kwam ik nog achter dat hij nog een handicap had. Zijn ene benen zijn ene arm zijn korter dan de andere. Dat, dat is, is uh, ja, ook lastig denk ik. Met, uh, maar goed, een hele hoop ellende. Het leven kwam. Uh, hè. Het ging allemaal goed, ja. covid en zo. Maar jullie bleven, de vlam bleef smeulen. En op een gegeven moment gewoon besluit genomen, nu gaan we ervoor. Ja, je had nou met uh, professionals te maken. Oké. Okay. Dus er worden allemaal strakke afspraken gemaakt. Uh, voor ja. studioopnames en... En luiden. soms onverwachte hobbels, hè, want uh, de eerste uh, drie dagen moesten we overdoen. Omdat onze bevriende drummer niet had gespeeld naar onze uh, hm. mening. Dan dus dat moest, het uh, nieuw. moest ja. het opnieuw worden. Ja. Ja. Toen is Soort van Bolle erbij gekomen. Ja. En daar ben ik echt van onder de indruk geweest. Want ja. die had dan uh, het ritme uitgeschreven. Soort had die, uh, had die uh, nummers, hè, die, ja. Ja. De, de demo's, die had hij doorgenomen. En hij zat daar. Je ja, was erbij, hè, toen Soort van Bolle. Ja. Nou, jongen, die begon te drummen. God ja, natuurlijk. Echt zo goed en zo op de, op de tel. En, ...stuwend ook. Ik vind dat hij ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd... ...aan het, uh, eind, uh, ja, het eindzicht. Ja. En het compliment dat hij uh, jullie gaf? Ja, <laughs> dat heb ik jou doorgestuurd, geloof ik. Hè? Ja. ik heb jij dat gelezen al? soort van... ...ja, mm. moet ik het eigenlijk eventjes op mijn telefoon zoeken. Hij stuurt aan, <laughs> aan het volgende appje. Haha, gisteren twee oude mannetjes voor het podium... met Paradox Tilburg kreeg ook de cd van de Maltibros...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 Die zichzelf in een tribute of cover gedoe hebben geworsteld. En elke avond hopen dat het snel over mag zijn. Toen ik daar in Zwolle zat, had ik er een hard hoofd in. Maar zo zie je maar Goed gewerkt en smakelijk afgerond. Ja, nou, een mooi compliment ja, toch? Ja, ja. Van Stone Professional, ja dat is leuk. My soul, baby, baby, baby, baby, baby, don't you know my love is true? Honey, honey, honey, honey, honey. get up all for that money. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Ooh. My soul, baby, baby, baby, baby, baby, don't you know my love for you? Honey, honey, honey, honey, honey. get up all for that. Not so. En de hele aanpak was wel een succes? Tevreden? Ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Zeker. Ik, uh, ik denk dat het anders niet van de grond meer was gekomen. Hoor. Als, uh, oh. die, kijk, die, alle complimenten ook voor Rick. Uh, ja. Die, die, die uh, met name toch die contact heeft gelegd. In dit geval. En uh, ja, goed, dat... Uh, op een gegeven moment dan, uh, dan zit je in de rijdende trein, en uh, dan, uh, dan kun je daar niet meer zeggen, uit springen. En dat doen jullie stimuleren. En Mathieu en was heel belangrijk ook ja. in, uh, in het hele proces. Ja, Zeker weten. Het uh, duurt lang zo'n proces. Maar nogmaals, wat we al eerder gezegd hebben, het lijkt er alsof jullie de eerste uh, album beter vinden dan de tweede. Beginners enthousiasme. We hebben op de eerste cd meteen 15 nummers geknald. Ja, dat is ook wel Bijna twee keer zoveel, ja. ja, ja. ja. Ja, kijk, de, de, de eerste keer zoiets doen uh, is in alles, hè. Dat uh, ja. is bij veel artiesten het geval, uh, trouwens, dat de eerste keer <laughs> vaak heel apart is. En ja. misschien, als je weer terugkijkt, uh, helemaal niet zo verkeerd was uh, ja, waarmee je ja, dat begon. Dat, dat, en ik vind Mal altijd nog ons beste nummer. Het beste nummer, vind je? Ja? Vind ik. Ja? Jij ook? Ja, dat vind jij het beste. Ja, daar ben ik erg uh, uh, mee, content mee. En nu het nummer: dat beide heren het beste nummer vinden van de Malpie Brothers. Malpie. In the morning, color violet in August, seagulls and rabbits wandering. Drinking good wine, to love a good and having some talks. Sitting round a fireplace with some French rosy See my love. round a fireplace with some French rosé In the bushes and the trees birds feel at ease It's the land of the dreams. It's the country of Marbella my It's the country of Jullie hebben zo wel heel veel mensen leren kennen denk ik ook hè? Optreden, ja. relaties en zo. Ja, muziek verbindt heel erg. Hè? Dat, dat, dat ja. doe je ook niet uh, in je eentje. Dat, uh, je gaat niet in je eentje muziek zitten maken. Dat nee. ja, kan wel. Ja, absoluut. Maar je moet hè? altijd, dan moet je nog, ja, precies, toch in je hoofd houden dat het uh, uh, goed is om ook met de anderen samen te spelen. Ja. Voor mij is ja. het. Een uh, uh, uh, heel belangrijk iets uh, de, in de muziek, dat, uh, dat je dat met elkaar doet. Oké, okay. daar word je beter van. Ja. Daar word je beter van ja, ja. en uh, ja. je leert van elkaar en je leert elkaar beter kennen. Ja. Je leert ook nieuwe mensen kennen en daardoor, uh, dat klopt, dat, dat, dat heb ik in de oren zeker gemerkt. En beter in meerdere betekenis van het woord. Hè? Ik merk ook als ik muziek speel of Rob en ik begin, het, dan voel ik me gewoon fitter.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 En, maar Kairos is de god uh, van het moment. en uh, hij, Die heeft een, een soort, uh, uh, ja, zoals meisjes hebben een, een, uh, een staartje. Staartje, yeah. ja. Yeah. En dan kun je hem bij pakken. <laughs> je pakt Kairos bij zijn staart. Yeah. En je zit in het moment dat je het moet doen. Ah. En kunst en ook muziek met name yeah. Yeah. zijn uitingsvormen. Yeah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 Anywhere of a Sunday the afternoon Ships are sailing on the quiet water How good to be alive How good to be alive How good to be alive, to be alive. See you in September That month sun. All the leaves are brown and the sky is blue. How good to be alive. How good to be alive. to be alive, to be alive. Hebben jullie nog adviezen voor de jeugd? Vanuit jullie mooie grijze verleden? Ja, zo vroeg mogelijk met muziek beginnen. En, uh, ja? Het moet meer van jongs af aan gestimuleerd okay. worden. Ja. Het is heel belangrijk voor je ontwikkeling en... Uh, leeft toch al in zo'n gedicteerde tijd en mm -hmm. uh, te weinig tijd wellicht om dat soort creatieve uitingen okay. uh, uh, ja. te laten zien en, en ja. daarmee bezig te zijn. Want het is, het is ook nog heel goed voor je gemoed en uh, ja. uh, uh, uh, uh, voor je ontwikkeling. Maar heel jong met muziek beginnen is moeilijk. Hè? Dan moet je ook een drive hebben of zo. En die moet je ook. Uh... Ja, ik, ik heb het geluk dat ik een kleinzoon heb die uh, op dat spoor zit. Hij is nu 13. En uh, op zijn school hebben ze extra muziekonderwijs okay. en ook een eigen schoolband, maar hij is uh, lekker bezig en, uh, hij vindt het ook ontzettend fijn om met uh, opa zich te verdiepen in de geschiedenis. Okay. Uh, hij is echt uh, heel erg thuis in de jaren 60 muziek. Oh, oké, okay. dat is toch. Cool. En uh, Seven yeah. Seven yeah. Queen is, is mm. een groot voorbeeld. Yeah. De Beatles vindt hij ook fantastisch. Yeah. En dat ik naar Bob Dylan ga, daar had hij het liefst mee gegaan oh maak ik niet mee weet je ja, ja, dus die ja. hoef je weinig adviezen te geven ja. en, maar wat ik wel denk ik weet niet wat erover denkt Rob hij heeft een goede gitaarleraar oh. en ik zou toch de jeugd willen aanmoedigen om een leraar te zoeken een okay. goede leraar en niet hap snap op YouTube proberen te nee nee persoonlijke leraar Leer. gewoon een ja. persoonlijke leraar oké okay. ja. Ja. Ja. ja maar ook als jullie de, de muziek gaan maken of je helemaal richt op muziek Want Eigenlijk is er geen geld te verdienen met muziek. Hè? Het is heel moeilijk. We zijn, uh, Nederland heeft wel een uh, behoorlijke dichtheid volgens mij van. Uh, Klopt, muziekscholen en conservatoria en dergelijke. En uh, er, komen dus ook, er worden ook uh, hele goede muzikanten afgeleid die, die een uh, ja. bepaald niveau hebben, Klopt. misschien zelfs te veel. Ja, dat klinkt weer tegenstrijdig wat ik nu zeg, maar... Nee, ik snap het, ja. Het, het zijn wel de betere die, die, die dan zover uh, komen. Ja. Maar er is uh, niet altijd werk voor. Uh, Zeker niet, nee. niet tegenover. ja. Ja, wat ik een beetje, wat, wat, wat er ontbreekt, vind ik aan deze tijd, het heel algemeen zegt, vind ik het een minder creatieve tijd dan uh, de tijd waarin wij zijn opgegroeid. Mm -hmm. Niet omdat wij daar nou in opgegroeid zijn, maar... Ik vond in de jaren 60, 70 een heel creativiteit. Uh, ik merkte ook veel, veel meer variatie in, in de muziek, in de popmuziek uh, ook. Hè. Er waren ontwikkelingen en uh, ja, dat nee, zie ik nu niet. Het is ja, nu gelijkmatiger. Er is niet iets wat er uitspringt. Een, maar goed, nee, de basis de, is misschien dat we in een tijd van enorme overvloed leven. Wat natuurlijk op zich mooi is, maar uh, geen goede tijd van creatieve... Ja, ik vind het te veel uh, meer van hetzelfde. Ja. Uh, andere vraag. Rick, waar ben je trots op? Nou, dat, uh, dat we een ton over elkaar hebben gekregen. Die tweede album. Die ja. twee albums. Ja. En, uh, dat we Paulus Sjeven, die notabene was, in de Carnegie Hall optreedt. Dat hij gewoon met de Maltby heel vriendelijk een studietje induikt in Maria te rijden. Ja, ja. Okay. ja daar ben, ja. ben ik wel trots op. Ja. En jij Rob? Nou, daar kan ik alleen maar bij aansluiten. Ja. Uh, zeker wat dat laatste betreft. Uh, dat... dat. Uh, dan hoor ik ook van uh, uh, uit onverwachte hoeken ineens dat dat nummer eruit wordt gepikt. Yeah. En dat heeft vooral te maken met dat Paulus daarop speelt. Yeah. Dat tilt het uh, enorm omhoog. En nu het nummer waar al veel over gezegd is. Beautiful Espinal met Paulus Shaver. the clear blue sky Watching over the valley With a silvery olive card Beautiful Espinel, beautiful Espinel, oh yeah Beautiful Espinon Beautiful Espinon Oh yeah Hearing the crickets screaming Anonymous birds are singing their song. We feel the strength of nature Feel so lucky I'm singing this song singing this song for you My sphere is so wonderful I will wear you in my mind I will wear Beautiful oh, yeah Beautiful Espinon Beautiful Espinon Oh, yeah There's no better place to be Than to be in this village Oké, okay. dit was weer twee uur lang de krochten. En vanavond natuurlijk met de Malpy Brothers. Heren bedankt, maar we laten jullie natuurlijk niet gaan zonder een live optreden. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer.